Uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live advocaat Nico Meijering... die de staat nog eenmaal de broek van de kont wil trekken. Nu eerst het NOS Journaal met Ewoud de Jong. Het kind dat in juni de vondeling werd gelegd in Roermond... heeft een zusje. Ook zij is de vondeling gelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Roermond bekendgemaakt. Het betreft hier een meisje dat de vondeling is gelegd in Duitsland... En daar gevonden is op 20 oktober 2011, nabij de autobaan E31, even onder Keulen. De kinderen hebben dezelfde moeder, die is nog niet gevonden. Of de kinderen ook dezelfde vader hebben, is onduidelijk. Alpminister Ab Klink komt in de Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar VGZ. Hij begint daar op 1 januari en gaat zich bezighouden met de inkoop van zorg. Klink werkt nu nog bij een advieskantoor en hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ab Klink was minister van Volksgezondheid in het vierde kabinet Balkenende. Dat dat kabinet was gevallen zocht het CDA toenadering tot de PVV voor de vorming van een nieuw kabinet. Klink heeft zich daartegen altijd fel verzet en verliet uiteindelijk de politiek. De gijzeling in een snackbar in de Duitse stad Freiburg... blijkt geen gijzeling te zijn geweest. Een 36-jarige man had zich in de snackbar verschanst... en wilde zichzelf opblazen. Twaalf familieleden en vrienden probeerden hem daarvan te weerhouden. Ook zij waren in de snackbar. De verdachte was volgens de politie gevaarlijk en onberekenbaar. Correspondent Tim de Wit. Hij is waarschijnlijk helemaal doorgedraaid gisteravond... en dus naar zijn snackbar gegaan... waar zijn familieleden hem probeerden rustig te krijgen. Maar nou ja, heel eenvoudig was dat allemaal niet. Want dat heeft allemaal tot vanmorgen een uurtje negen geduurd voordat het voorbij was. De politie maakte een eind aan de situatie door met een arrestatieteam de snackbar te bestormen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De Belastingdienst kan 273 miljoen euro aan teveel uitbetaalde toeslagen in de afgelopen jaren niet meer terugkrijgen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bij de Belastingdienst opgevraagde cijfers. Wie een toeslag aanvraagt krijgt meteen een voorlopige uitkering. Het teveel ontvangen bedrag moet later worden terugbetaald. De Belastingdienst moet nog 1,27 miljard euro aan teveel betaalde toeslagen terugvorderen. Het grootste deel daarvan betreft mensen die recent een aanslag hebben gekregen of waar al een betalingsregeling mee is getroffen. De 273 miljoen euro moet volgens de Belastingdienst als oninbaar worden beschouwd. Bij de spoorbrug van Deventer is tijdens graafwerkzaamheden een vliegtuigbom gevonden. Het is een 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieve opruimingsdienst onderzoekt hoe de bom onschadelijk kan worden gemaakt. Om ongelukken te voorkomen is er een ruim gebied afgezet. ...om het luchtverkeer, het waterverkeer en het uh, rijnsverkeer ...om dat stil te leggen in ieder geval in een straal van een kilometer. Ja, dat betekent gewoon dat uh, mensen daar wel wat last van kunnen onder ondervinden. In eerste instantie werd uitgegaan van een bom van 250 pond... ...maar hij is dus twee keer zo zwaar. De bom werd gevonden bij graafwerkzaamheden voor de nevengeul van de IJssel. Het weer bewolkt met regen of motregen. Vanuit het zuidwesten enige tijd droog met soms zon. Het is vanmiddag 14 graden in Groningen tot 18 in het zuiden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten opnieuw regen. Morgen een stevige zuidwestenwind, geregeld zon en zacht met 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooi. Met files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge 5 kilometer. En een stukje verderop staat er ook 3 kilometer file. De A2 vanuit het Belgische Luik naar Maastricht. Tussen Gronsveld en het knoopend Europaplein 2. En aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afzouderijk naar Heerenveen staat bij joure 2 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live journalist Wesley Meijer over geschiedenis en toekomst van voetbalgeweld. Zweden houden niet van krabben. Sneeuw is winters niet weg te denken uit het Zweedse straatbeeld. Daarom heeft Volvo parkeerverwarming. Eenvoudig op afstand te programmeren via uw smartphone. Zo is uw Volvo XC60 al druk in de weer met het sneeuw en ijsvrijmaken van uw auto. Terwijl u nog ligt te slapen. Staat uw buurman buiten te krabben? Draait u zich nog een keertje om? Ontdek alle innovaties van de Volvo XC60 op volvocars.nl ja, dan puntje 4 van deze vergadering. De vestiging in Soudan. Schiedam? Nee, Soedan. Oh, die Dam. Soedan. Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Zweden houden van comfort. Nu verkrijgbaar op onder andere de Volvo XC60. Via uw smartphone te programmeren parkeerverwarming voor maar 995 euro.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 Jan Mo. Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Vandaag met advocaat Nico Meijering... die de staat nog eenmaal de broek van de kont wil trekken. Ursula de Geer over Malevich en het toneelstuk God van de Slachting. Journalist Wesley Meijer over geschiedenis en toekomst van voetbalgeweld. Rubrieken van Barbara Barend, Justus van Oor en Bert Brussen. Heel veel satire en heel veel live muziek dit keer. Lewis Lane. like a sad little song. Keeps me wondering how things went wrong. He's gone. He's gone. Better get gone. We verzorgen de verzorgende live muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. Wil je ze niet alleen horen, maar ook zien, dan kun je dus langskomen. Maar ook gewoon onze website gaan, vrijdagmiddaglive.avro.nl. Ook te zien op tablet of smartphone. Kun je allemaal de hele uitzending volgen. Reagerende mag natuurlijk ook. Geef je mening via Twitter, hashtag afrovml. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen schokte vorig jaar de hele voetbalwereld. Van politicus tot amateurvoetballer. Iedereen vond dat dit nooit meer mocht gebeuren. Maar is er sindsdien wat veranderd op de velden? Zijn er genomen maatregelen genoeg om inderdaad te voorkomen... dat er in de toekomst geen slachtoffers meer vallen? Aan tafel Wesley Meijer. Hij is sportjournalist bij onder meer het Parool. En hij schreef het boek Oorlog Langs de Lijn. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dat geweld... in en om de voetbalvelden. En naast hem zit Ursula de Geer, onze gastrecensent van vandaag. Ooit gevoetbald? Eén uh, jaar, maar toen werd ik zo getrapt... Uh, dat ik ermee uh, opgehouden ben. Je werd getrapt? Ja, toen ben ik gaan volleyballen, zat er net tussen, vond ik wel prettiger. Je had niet de juiste mentaliteit, zei de trainer? Of? Uh, nee, ze vonden mij te lang en uh, ze vonden me te arrogant. Oh, was... Dus ik werd altijd verrot getrapt. Slachtoffer van voetbalgeweld. Ja. Wat dat betreft, uh, sluit het goed aan, het vervelend van jou... maar sluit goed aan bij het onderwerp, het bevestigt dat het een item is. Wesley, jij hebt eigenlijk alle vormen van geweld... op en rond de velden uh, ongeveer onderzocht hè, voor je boek. Ja, dat klopt. Ja, het varieert van een uh, simpele schop tegen iemand scheen... tot aan uh, complete klopjachten op uh, tegenstander of, of scheidsrechter. Ja, en waarom ben je eraan begonnen? Uh, nou ja, voetbal is mijn sport. Ik voetbal zelf vanaf mijn zevende. Ik heb dat ook 15 jaar op hoog niveau gedaan. Nou ja, hoog niveau. Redelijk niveau. En ik merkte heel erg aan het incident met Nieuwenhuizen... dat dat het absolute dieptepunt was van uh, het voetbalgeweld. Ja, zo werd het wel gezien althans, ja. Ja, het is ook echt zo. Een jaar daarvoor is een bejaarde supporter in Amsterdam-Noord uh, getrapt... en daaraan overleden. En ja. dat heeft ook het nieuws gehaald. Maar het incident met Nieuwenhuizen was vele malen groter. Dat kon je afmeten aan uh, de reacties vanuit de voetbalwereld. Maar dat vooral niet alleen. Ook politici, uh, de voorzitter van de FIFA... Uh, ja, iedereen uh, had zelfs. er wat over ja. te zeggen. Ja. En jij dacht, hoe komt het dat, dat het steeds erger wordt? Ja, ik wilde weten waar het vandaan kwam. Uh, ik heb zelf uh, nooit uh, massale klopjachten gezien... maar ook wel eens natuurlijk wat gehoord en wat gezien. Niet geschopt, zoals we, Nee. Nee, ik was altijd te snel. Jij schopte zelf? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, ik okay. was meer van het uh, verbale uh, werk... Naar, naar grensrechters van de tegenstander, maar... Uh, ik wilde weten waar het vandaan kwam. Uh, ja, hoe heeft dit zich zo kunnen opbouwen... dat we uh, ja, binnen een jaar bijvoorbeeld twee doden hadden? Uh, er was in 1995 ook al een dode. Dus het is iets wat ik wilde onderzoeken. Ja. Waar, waar kwam het vandaan? Waar lagen de oorzaken? Nog even meteen het antwoord. Maar... Nou ja, er is niet één oorzaak. Uh, veel wordt gesproken over de, de afgenomen norm en waarde. Uh, sociologen zeggen dat... Uh, de traditionele gezagdragers zoals uh, de kerk en het gezin... Uh, aan, uh, aan waarde hebben ingeboet. En dus dat... ook de scheidsrechten? Nou ja, die heeft gewoon minder uh, uh, gezag blijkbaar nu. Die moet dat tegenwoordig verdienen. Uh... <laughs> je ze lacht ook al. Ja, ja, je ziet het. Het begint natuurlijk al op de lagere school. Basisschool tegenwoordig geheten. Ja, nu wordt het weer langzamerhand teruggedraaid. Maar die kinderen mogen allemaal jij en je zeggen. Dus er is geen... Enkel uh, verschil met tussen ouderen en tussen jongeren. En als hij de klas over gestuurd... dan zeggen ze gewoon, hé hey, joh, dat is niet zo raar. En ja, toch is dat je en jij zeggen nog iets anders dan geweldgebruik. Ja, maar dat, het is allemaal... het is een glijdende schaal. En uh, volgens, volgens mij is niet het probleem... dat jij en je zeggen, maar wel... Dat je niet stopt waar het geweld begint of waar de agressie begint. Wij worden niet meer gecorrigeerd. En Best is dat ook wat jij tegenkwam of een analyse die jij onderschrijft? Uh, ja, ja, ja. De, de coach is tegenwoordig eigenlijk meer een vriend. Uh, de ouders uh, corrigeren ook niet altijd. Die zie je zelf uh, de lijn in sprinten om iemand aan te vliegen. Ja. Dus dat klopt wel, uh, deels wat de En Ursel is zegt het he. inderdaad ook, want je bent de geschiedenis in gedoken, is ja. het ook zo dat het nu erger is dan vroeger? Uh, ik heb wel de indruk dat uh, de, de, uh, het aantal en, en de ernst uh, toeneemt. Uh, het gebeurde vroeger ook. Ik bedoel, honderd jaar. heel vroeger niet, hè? Jawel, toen, jawel. Ja. Maar toen, ja. de, toen de voetballerij nog in de handen was van de Oot-Bourgeoisie. Er is een verhaal over HFC die speelde en toen kwam er eindelijk een, een zoon van een bakker... die mocht meedoen. Een club maar die in Haarlem, een chique club. Ja, een ja. hele chique club, maar die moest u zeggen tegen zijn, zijn medespelers... want die waren allemaal van adel. En, dus ik bedoel, en toen waren de regels. En toen dan, was er nog geen agressie? De, ja, de, jawel, Ja, er is, is er wel natuurlijk agressie. Wesley heeft het net onderzocht. Ik okay. heb een incident gevonden waarin... Kijk, uh, oh. Vertel. Waarin iemand Zelfs voor, Adel voor de strafrechter uh, moest komen. En uh, dat de rechter iets in zijn vonnis zei: zoiets als uh, um, uh, een, scheuts, een scheidsrechter deugt toch nooit, wel. En die man die kreeg geloof ik vier maanden of zo. En dus, dat speelde en dat zich is van meer dan honderd jaar geleden? Nee, 1922 of okay. zo. Oké, nou ja. En oh, toen was het... Zeg. Toen het zo ongeveer, toen, ja. toen waren het nog de goede klasse Ursel die... Ja, uh, die ja. klinkt ja. iets minder erg dan natuurlijk een scheidsrechter... die eraan overlijdt, aan verwondingen. Zeker, maar, zeker. Maar er was ja. al wel geweld zeg je. Ja, hoor, al die jaren. Ja. Agressie terwijl je speelt. Dat, en, er is opwinding. En zeker bij jongetjes... Dat is, en zeker bij jongens tussen de 14 en de Dat hoort bij het 18, spel, bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja. Je, ik heb zelfs bij het volleybal wel eens ben ik zo kwaad geworden... dat ik heb geprobeerd iemand een lel te verkopen onder het net door. Maar dat is alleen maar omdat hij was aan het zuigen. Ja. En dan krijg je reacties. Maar dat moet dus streng geleid worden. Want anders loopt het uit de hand. De vraag is natuurlijk, daarom ben je ook wij zijn aan het boek begonnen... Uh, niet alleen waar komt het vandaan, hoe erg is het... maar uh, helpen de maatregelen? Want inderdaad, he, er werd gezegd... dit mag nooit meer vorig jaar... Ja. En, zijn er maatregelen genomen? Nou ja, kijk, de maatregelen moeten van meerdere kanten komen. De KNVB heeft uh, tien maatregelen gepresenteerd in maart. Uh, die zijn uh, vorig jaar een aantal ingegaan en dit seizoen de rest. Zoals, noemen ze wat. Nou ja, kijk, twee van die tien maatregelen hebben maar betrekking op gedrag op het veld. Dat is de tijdstraf. Je moet nu vijf of tien minuten naar de kant als je een gele kaart krijgt. Mm -hmm. Dan ga je afkoelen. En de ander is... Uh, uh, een, een, een spelregelcursus die de b junioren vanaf volgend seizoen moeten doen. Oh. Maar al die andere acht hebben geen betrekking echt op gedrag op het veld. Eentje is bijvoorbeeld: als je, uh, geloof ik, een straf hebt gehad van drie jaar of langer, dan moet je verplicht een cursus Sport en agressie volgen voordat je weer mag voetballen. Dus ja, uh, hebben die maatregelen zin? Dat, dat was, geloof ik, de vraag. Ja. ja. Uh, als je maar twee van de tien maatregelen daadwerkelijk uh, voor binnen de lijnen instelt, is dat niet veel. Nee. Maar er moet bij gezegd worden, uh, die maatregelen moeten ook komen van de coach, uh, van de ouders, uh, van de bestuurders die uh, incidenten niet op het wedstrijdformulier ja. zetten. Dus ja, toch zegt de KNVB kan het niet alleen. Die, die zeggen wel dat het aantal excessen is gedaald. Hè? Ja, maar ja, dat was na nieuwhuizen misschien ook wel een beetje te verwachten. Maar, de eerste schrik is dat. Ja, reden? kijk, ja. de ernst van, uh, van de incidenten baart nogal zorgen. Ik bedoel, uh, een paar maanden na nieuwe huizen uh, uh, lag er weer een uh, volwassene op het veld... die door uh, tieners getrapt werd. Dus het kan wel afnemen, maar dat neemt niet weg... dat de ernst van, uh, van sommige incidenten gewoon uh, heel erg veel zorgen Ja, baart. Want je, je laatste hoofdstuk heet zelfs... De volgende dode is een kwestie van tijd. Ja, nou, daar zijn heel veel mensen bang voor, ja. En wat betekent dat er dus nog veel strengere regels moeten komen? Uh, wellicht. Uh, wellicht sancties. Worden er, worden er ooit van die jongens die zich misdragen... ooit voorgoed van het voetbalveld uh, verwijderd? Dus dat ze überhaupt niet meer mogen voetballen? Of is het altijd weer... mogen ze toch weer terugkomen na een paar maanden? Nee, de, de straffen zijn een aantal jaar geleden aangehaald. Dus die zijn best streng. Uh, nou, noem eens een voorbeeld. Uh, ja, dat is een goede. Als je nu iemand uh, uh, neerslaat, en, uh, even kijken hoor, dan krijg je volgens mij een minimaal straf van een jaar. Maar houd het mij even te goed. Ja, nou ja, het is überhaupt al, al, al goed dat het niet binnen het voetbal gehouden wordt, maar dat er bijvoorbeeld ook naar de strafrechten gegaan want als er iets misgaat, natuurlijk. Ja, absoluut. Nou ja, ja. De, de, die, die, die twee zaken die ik net aanhaal, waar er een dode viel, daar was ik bij aanwezig in de rechtszaal. En daar spraken de rechters in hun vonnis ook uit... dat het als voorbeeld moest dienen uh, uh, dat het zo niet moet... Ja, ja. Maar, maar strenger, nog strenger straffen, zeg je... dat is niet per se een oplossing? Nou, niet altijd. Uh, kijk, als iemand gewoon een blake-out krijgt... Uh, als ik morgen op het voetbalveld iemand in elkaar sla... omdat ik uh, een het zwart voort, ja, ja. ja, precies. Dan, dan valt dat niet uh, tegen. De dan denk ik echt niet als ik die, die, die beuken uitdeel van... oh shit, hiervoor kan ik het gevangen in. Dat de verantwoordelijkheid blijft dus vooral liggen... logisch ook eigenlijk natuurlijk, bij de mensen zelf op het veld. Ja. Uh, er is alles over te lezen, want je bent ver in de geschiedenis gedoken... in jouw boekoorlog Langs de Lijn. Ligt vanaf donderdag... In in de winkels, geschreven door Wesley Meijer. Dus, eh, tot zover dank, zo direct de recensie van Ursel de Geer. Maar nu eerst muziek, Loosleen. We stayed up all night To make sure we're on time To catch the first daylight Watch the beautiful sight A new day at dawn We start again Like life had just begun Forget whatever full and bright, friends and lovers side by side. In the morning, the night has stopped, let the day begin. In the morning, we see the sun come up and it warms our skin.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 The Morning Patrol. Vind je het mooie muziek? Vertel ons dan welke bijzondere dame er zo direct gaat meezingen... met Suzanne en Monique. Als je dat weet, mail het naar vrijdagmiddaglive@avro.nl of laat een berichtje achter op de Facebookpagina... facebook.com.afro vrijdagmiddaglive. Hey. Helemaal vol. En als je dat goed hebt, dan win je de cd. Die ligt hier klaar. Hij heet As One. De gastrestercent... is theaterregisseur Ursel de Geer... Ursel, uh, je bent uh, Jan. regisseur ook uh, op dit moment van het toneelstuk... haar Name is Sarah, ja. naar dat hele beroemde boek. Ja. Heb je niet, als je aan zoiets begint van... mijn hemel, daar moet ik overheen, want ja, het is een soort van bestseller. Ja, ja, een van de redenen waarom de de, de, de, de productiemaatschappij die het wilde doen... was natuurlijk vanwege het feit dat het een bestseller was. Ja. En je moet alleen zorgen... in een in, in toneelstuk, als je een boek bewerkt... dat je iets anders aan de mensen geeft... over dat boek, dan de mensen zelf lezen... of in de film hebben gezien. Dus dat je iets toevoegt. 15, dat je iets toevoegt. 15, ja. En het is al omdat niet jouw uh, personages daar rondlopen. Want iedereen verzint zijn eigen personage. En bij de film zie je een klein meisje die, die al die ellende meemaakt. En hier wordt het verhaal verteld door iemand. Door Sarah die vlak voor haar zelfmoord zit. En die dus terugkijkt op haar leven. En dat geeft al een totaal andere impact op de mensen. Maar... Het blijft een heel uh, ontroerend en en, en uh, stuk over vreselijke dingen die er gebeurd zijn en vooral in de Tweede over, Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog. en vooral over de pijn plekken van een samenleving die niet wil erkennen dat de Franse politie zo schandalig heeft huisgehouden in 1942. En pas in 1995 heeft Chirac daar voor de eerste keer iets over gezegd. Ja. En vooral daarover, daarom is dat een stuk belangrijk dat het nog gespeeld wordt. Ja, nou Frits Barad, onze vaste columnist, die er toevallig vandaag niet is, maar die was lirisch, die had het gezien. Ja. Ja. Trouwens, überhaupt geloof ik wel, jij gaat nu recenseren, maar dit stuk is natuurlijk ook gerecenseerd. Ja. Kijk je daar dan altijd met angst en beven uit? Uh, nee, niet met angst en beven, maar uh, ik, ik, ik vind het prettig als als ik goede recensies krijg. En nu waren er een paar hele goede, maar er waren ook twee hele slechte... En ja, dat betekent dat het voor sommige mensen... is het zeer de moeite waard. En andere mensen, die hebben daar niks nee, mee. Nee. En dat zal je met datgene wat ik nu ga recenseren... namelijk de Ook God van hebben. de Slachting... Ja. zal dat zeker okay. niet het geval zijn. Of wil je doorgaan. eerst beginnen met leven. Nee, nee, nee. Laten we eerst maar het toneelstuk doen. Nou, even oh, kort het toneelstuk. Ja. God van de Slachting van Jasmina Reza. Een hele beroemde, hele beroemde schrijfster. Franse schrijfster. En die heeft een stuk geschreven over twee echtparen... die bij elkaar op bezoek komen. Omdat... Hun kinderen, jongetjes natuurlijk, die hebben elkaar verrot geslagen... en er zijn tanden bij het ene jongetje en er twee tanden uit... en ze komen dat schikken. Maar uiteindelijk loopt dat, ze zijn dan bij elkaar... en uiteindelijk loopt dat ook onder invloed van drank... loopt dat een beetje uit de hand... En worden de kwetsuren die ze aanrichten bij elkaar zo ongelooflijk. Maar vooral binnen het echte zelf? Letterlijk? Fysiek of niet? Nee, een... niet fysiek, maar geestelijk. Ze, echt, ze, het is verschrikkelijk wat ze tegen elkaar zeggen. Ja. En dan zie je hoe breekbaar die, die huwelijken zijn. En hoe afschuwelijk, hoe ze elkaar haten werkelijk. Hoe en zogenaamd ze... beschaafde mensen ineens kunnen ontaarden. Ja, dus dat vernis, dat wordt er. En in deze voorstelling wordt dat vernis dus, dus echt met, met, met beitels afgehakt. Het, het, het vliegt alle kanten uit. Het is ongemeen en je kan er als regisseur ervoor kiezen om juist die, die bijna cabareteske kant te kiezen. Wat ze hier gedaan hebben? Wat ze hier gedaan hebben. En Gent heeft het vorig jaar gedaan. Geregisseerd door een televisieregisseur. En die heeft juist wat meer de pijn opgezocht. En die zit erin. Want je, je, je, je kan het overdrijven, maar je kan ook zo regisseren dat het, dat het echt pijn gaat doen. Iets subtieler eigenlijk. Ja, heb, Je hebt het allebei gezien. Ik heb het allebei gezien. En, en waar gaat je voorkeur naar uit? Mijn voorkeur gaat... Maar dat ben ik. Ja. Mijn voorkeur gaat uit naar het wat subtieler. Ik vond dat het hier... Ik vond het hier soms zo uh, over, over, over de top gaan... Mm -hmm. dat, je, dat je bijna nog alleen maar dacht... Van, wat is dat geestig en grappig. En dat je de, de, de ellende of de pijn die erachter zit... Juist een beetje naar de achtergrond mm. en Dat Met topacteurs, hè? Anneke maar Blok, Johanna Ter Stegen, Paul Kooij. Paul wordt fantastisch gespeeld. Hub en, en uh, Stapel en, en, en Anneke Blok en, en Johanna de Stegen en Paul Kooij... Die, die, die verrichten daar echt wonderen. Dus uh, ga er naartoe. Het is dus zeer de moeite waard om te zien. En uh, als er nog een keer een voorstelling is, ga dan weer kijken. Want het blijft een, een geweldig stuk... En de, heeft de schrijfster heeft dat dus geschreven, net zo eigenlijk als haar naam was Sarah. Want daar was de schrijfster, die vond eigenlijk uh, dat haar kinderen te weinig informatie kregen over die gruwelijke periode. Omdat mm -hmm. ze dat in Frankrijk allemaal wegstoppen. En die uh, Jasmina Reza heeft dat met haar eigen zoontje meegemaakt. En ook, die dacht, er zit een stuk in. De ouders dus die... moeten met, met zichzelf geconfronteerd ja, worden in feite. Ja, Wesley Meijer, zou je er naartoe gaan als je dit hoort? Uh, het klinkt wel heftig, uh, moet ik zeggen. En dat betekent dat je niet gaat, of wel? Nou, ik... Uh, nee, ik denk het niet. Je kan het trappen van een bal of, tegen een hoofd. Dat, kan je, dat is heel ernstig. En hier wordt ook, maar hier wordt tegen de ziel getrapt. Het gaat nog stapje verder, zorg, misschien. Het is heel erg. Dit komt ook nooit meer goed. Dan maar even vanochtend. Ik, ik, ik ja. zei hier ja. voordat we begonnen... je bent erin geslaagd het stedelijk binnen te komen. Ja, daar het kwam is... het ongeveer op neer, het stedelijk museum ja. hier in Amsterdam. Ongelooflijk. Het stedelijk is bomvol bomvol En zo fantastisch. Met allemaal kinderen die daar met boekjes mogen ze het tekenen. De doen En dan leren zij hoe verschillend die Malevich heeft geschilderd. Dus eerst van figuratief. En langzaam meegegaan in het avantgardisme. Het cubisme, constructivisme. En het, en het futurisme. Al die stijlen heeft hij beoefend. De Russische schilder Malevich. In een ja. gigantische overzicht tentoonstelling. Gigantisch. Wordt alleen maar lyrisch over geschreven. Jij ja. onderschrijft dat? Ja, totaal. Het is, het is, maar ik vind natuurlijk... de mooie de mooiste dingen zijn uh, is is een beginwerk en het en hoe die geëindigd is met het schilderen van van van zijn vrouw en zijn moeder prachtig. Ik ik ik vind het heel interessant in die tussenliggende periode. Dat is de, maar, Hij begon realistisch, werd ja, abstract en later uh, ging ja, hij weer precies. realistisch. En, uh, realistisch en in die hele tentoonstelling tussen al die abstracte schilderijen daar hingen ook van zijn tijdgenoten, want het is Malevich. In, zijn, in de avant-gardistische tijd, dus vlak voor, de, vlak voor de Russische revolutie in 17. En daar, daar, daar zie je hoe ongelooflijk ver zij zijn. En, en zij voorlopen op alles. En er is een opera gemaakt, De Overwinning van de Zon, heeft hij gemaakt. In uh, 1913, samen met een, een, een componist waar je nooit meer van hebt gehoord... Maluchin, en dat is Overwinning van de Zon... ...en daarmee in die opera, die kan je ook zien in het Stedelijk... Die, daar, ...er is een remake gemaakt in Californië, geloof ik, lang geleden... ...maar dat is, een, het is helemaal op beeld gezet... ...en die de Overwinning van de Zon gaat erover... ...het is een bizarre opera met hele rare muziek... ...maar daar gaan ze de zon... In, in, in beton gieten, want de zon moet weg. En wat is die zon? Dat is het symbool van de esthetiek uit de eeuw daarvoor. Dus uit de 19e eeuw. Dus dat symbolisme en de romantiek... die moeten begraven worden anders kan er niets nieuws plaatsvinden. Het oude moet weg. Ja, hij werd daar zelf ook slachtoffer van. Want aanvankelijk ging je daar ook in mee. Maar natuurlijk. En ik denk ook dat dus zijn, zijn uiteindelijke terugkeer naar, naar, naar het figuratieve... onder andere door de enorme... want hij was ook lid... hij gaf les op de academie... en hij, hij was lid van de van, van een of andere kunstraad. Ook natuurlijk onder Stalin. En die heeft het realisme weer teruggeduwd in de... Hè, dus de abstracte kunst werd... En achtert dat mocht niet vertoond worden. Ja, ja. En dat wilde hij helemaal niet. En ik denk dat ook hij uiteindelijk toch weer is meegegaan om het weer wat uh, uh, uh, figuratiever te maken. Maar dan, het, dan loop je daar rond. En dan zie ik zes schilderijtjes, tekeningen zijn het eigenlijk, van Vazili Cekrij. <lacht> en. Dat is, dan denk je, dat is van een schoonheid, Jan. Dat is, dat, is, dat is de dode ontwaken. Dat zijn zes tekeningen van doden in de houtskool. Die, het is werk. Je, je staat ervoor. En je denkt: ik ga hier nooit meer weg. Het zijn misschien nog wel de minst opvallende werken. Nee, omdat het natuurlijk binnen al dat abstracte werk. Ja. Uh, maar dat was zo ongelooflijk mooi. Heb je, genoeg, heb je genoeg kunnen zien eigenlijk? Want hoe lang ben je er geweest? Ik ben er anderhalf uur geweest, maar ik ga zeker nog een nog keer een terug. Keer. Ja, zeker nog een keer terug. Al was het alleen maar om nog iets langer van de opera te genieten... waar overigens Malevich ook de kostuums en het decor voor had ontworpen. En als je Totaal dat ziet, die kostuums zijn maliënkool zo ongeveer. Volkomen, omdat hij was natuurlijk bezeten van, het, van, het, van de technologie... die zich ontwikkelde met het mechanische. Ja. Dus al die kostuums al die en mensen bewegen ook heel als het is, het decor... het is, Ja, Je bent raar, want anders het ja, enthousiast, Wesley Meijer hier wel naartoe? Nee, ook niet natuurlijk. Jammer nee, natuurlijk niet. Ja, mijn vrienden, niet mijn vrienden willen mij nog wel een eens een cultuurprobaar noemen. En ik ben bang dat ik ze deels gelijk moet geven. Ja, want je gaat niet. Nou, ik ga niet vaak naar dit soort... Uh, maar ga nog een keer, man. <laughs> ja, ik beloof het met Dit wordt een gevecht, in, dit, dit onder is nee, nee, in oh. geweld. Geen voetbalgeweld, maar cultureel geweld dan. Dus dat is weer ja. anders. In ieder geval, nou, we zien wel of Wesley uh, ja. wel of niet gaat. Dank in ieder geval voor jouw verhaal over het voetbalgeweld. Misschien moet je samen met Ursula gaan. Dus, ja, ja, dat is ook ja, nou, misschien ook nog een idee. Malinitsche ja. en de Russische avant in het Stedelijk. Dus tot 2 februari, Wesley, heb je de tijd. Uh, net als het toneelstuk God van de Slachting trouwens. Want dat speelt ook nog steeds uh, in, de, in de Le Maag Theater. En haar naam is Sarah, De maakt ook nog... een toer door het land tot 22 januari. Ustel, de Geert, dank. Uh, Wesley Meijer, ook dank. Zo direct praten wij met advocaat Nico Meijering. Maar eerst het laatste nieuws, Ewout Jong. Dit is Radio 1. Het kind dat in juni te Vondeling werd gelegd in Roermond... heeft een zusje, maar en ook zij is te Vondeling gelegd. Het DNA van het jongetje dat op 18 juni in een plantsoen werd gevonden... matcht met dat van een meisje dat twee jaar geleden... in de buurt van Keulen te Vondeling is gelegd. De kinderen hebben dezelfde biologische moeder... De gijzeling gisteravond in een snackbar in het Duitse Freiburg was... was geen gijzeling. De 36-jarige eigenaar had zich in de zaak verschanst... en wilde zichzelf opblazen. Twaalf familieleden probeerden hem tot bedaren te brengen. De man had voor de rechter moeten verschijnen vanwege een drukstelikt, maar was daar gisteren niet verschenen.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 Het Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer is stilgelegd na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de scheepvaart en het vliegverkeer ligt stil. De 500 ponden werd gevonden bij graafwerkzaamheden. De EOD kijkt hoe de vliegtuigbom onschadelijk kan worden gemaakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de RBB: Arnaud Broekhuis. File's op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Bunschoten staat inmiddels 8 kilometer. Aan de andere kant richting Amsterdam staat voor Bunschoten 2 kilometer en bij Muiden nog eens 3. Dan in het zuiden van het land op de A2, Luik Maastricht voor het Europaplein. Bij Maastricht 2 kilometer en ook 2 kilometer in het noorden van het land op de A7 voor Jauren. Ten slotte is er een weg dicht en dat betreft de N369. Dat is de weg Dracht en Twijsel, die is dicht bij Kooster Tille. De brug staat open. Dit is radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zometeen advocaat Nico Meijering... die de staat nog eenmaal de broek van de kont wil trekken. Maar eerst... De rubriek over discriminatie. De Zwarte Piet discussie is weer hoog opgeleid. Een speciale Facebookpagina, de Petitie, heeft 2 miljoen likes... en dat alles door het optreden van Verene Sheffert, een hoogleraar... die een VN-resolutie wil tegen Zwarte Piet. Bij ons vandaag in de studio te gast, mevrouw Esmee Profijt... met een reactie op deze zaak. U wilde per se uw reactie geven, want u bent ontiegelijk boos. Ik ben heel erg boos. Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen... want Zwarte Piet, dat moet voor u toch niet heel erg leuk zijn. Zwarte Piet is wel leuk voor mij... Ik vind Zwarte Piet hartstikke leuk, grappig, gezellig. Ik verheug me altijd op Sinterklaas. En daarom moet het klaar zijn met die Pieter-discussie. Um, maar waarom bent u dan hier? In de studio? Om te zeggen dat het klaar moet zijn. Iedereen heeft het erover op de tv mm -hmm. in columns. Mensen maken er sketches over op de radio. Mm -hmm. Vreselijk, ik vind het geweldig dat er Zwarte Pieten zijn. Maar voor sommige mensen is het wel een probleem. Meneer, er is hier al heel veel over gezegd... maar ik vind dit allemaal zo overtrokken. Ongelooflijk voorspelbaar. Mm -hmm. Ik heb hier zo genoeg van. He, dat gezeur over die zielige zwarte mensen. Ja. Ik ben niet zielig. Ik wil als volwaardig mens behandeld worden. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat uh, jullie... dat. Uh... Jullie, jullie! Ik wil niet over diezelfde kam geschoren worden... met allerlei andere zwarte mensen... Hè? Niet met Prem Radakishun, niet met Quincy Gario... Hè? of die vereend Shepard met haar slavernijplaatjes. Nou, ze heeft in principe wel een punt als ze zegt... Dat Het enige wat ik altijd vervelend heb gevonden... is dat ik nooit Piet mocht spelen toen ik jong was. Maar hoezo mocht dat dan niet? Ik kon heel goed gymnastieken, raadslagen kon ik maken... op ja. mijn hoofd staan... Hard rennen, mm -hmm. grapjes maken, maar ik mocht niet meedoen omdat ik echt zwart ben. Dat is pas discriminatie. Ja, daar uh, heeft u wel een beetje gelijk in. Goed, uh, ja, u heeft al uh, nog iemand meegenomen, zie ik. Hé, hey, hallo. Ja, dat is, dat is Piet, mijn echtgenoot. Oh, nou, dat is toevallig. Ja, hij heet nou eenmaal Piet, hè Piet? Ja, ik heet Piet. Hij heeft nogal een uh, blauw gezicht. Ja, dat jo. is heel normaal voor een smurf. Jo. Uw man is een smurf? Ja. Inderdaad. En jo. hij wordt nu wel gediscrimineerd door die minister Plasterk... met zijn baarden en zijn hoeden. Geen zwarte Piet, maar wel een blauwe, blauwe Piet. Piet. Geweldig hoor, meneer Plasterk. Piet op den Berg, welkom. Uh, wat vindt u hiervan? Uh, ja, nou ja, voor ons is dat natuurlijk helemaal niet leuk... maar uh, ik wil er niet al te smurfelijk over doen. Ik ben uh, werkloos, dus als ik hierdoor meer werk kan smurfen... dan vind ik dat wel fijn, natuurlijk. Uh, ja, dat is logisch. Ja, maar dat zal weer niet gebeuren... omdat dan echte blauwe mensen niet mee mogen doen... omdat dat zo smurfig is voor ons. Dus worden er natuurlijk weer witte mensen blauw gesmurfd... en dan word je toch heel smurf van, smurf er niet? Uh, een beetje wel, ja, maar je mag nou helemaal niet discrimineren. Nee, je mag niet discrimineren smurfen. Nee. Uh, mevrouw Profijt, vindt u het niet moeilijk dat u zelf zwart bent... en uw man ook nog in smurf? Piet is een hele leuke man voor mij. Ja, ik ben al wel klein, maar ik smurf mijn mannetje. Hoor. En dat wist u misschien niet, maar Smurfens zijn hele goede minnaars. Absoluut. Ja, maar het moet toch wel heel problematisch zijn? U zult al veel te maken krijgen met... Man, houd toch eens op met jouw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 hij verdedigt beruchte criminelen als Dino Sourel, Minka en de Hells Angels. Hij maakt openlijk ruzie met John van der Heuvel, Bram Moskowitz... en vooral met officieren van justitie. En hij weet tot ergernis van vooral die laatste groep... verdachten van zware misdaden vrij te krijgen... niet altijd omdat hun onschuld bewezen is... maar omdat hij aantoont dat justitie fouten maakt. Mijn gast van vandaag, strafrechtadvocaat Nico Meijering. Welkom. Goedemiddag. In Weekblad Vrij Nederland deze maand zegt u... het is mijn ambitie om nog één keer de broek van de, van de kont van de staat af te trekken. Ja. Wat moeten we daar uh, onder nou, verstaan? Nou, dat is heel erg hard nodig. Want ik denk dat we een hoop niet te zien krijgen van de staat... wat we wel zouden moeten zien. Waarmee ik uh, aangeef dat er nog een hoop mis is in de opsporing. Dat was het al in de IRT-affaire. Uh, flink wat jaartjes geleden alweer. En er is weer een hele duidelijke tendens aan het, de, de verkeerde kant op aan het gaan. En ik denk dat dat te veel onder de pet blijft. En dan is het goed om, ja, je zou ook zeggen die, die pet op te heffen. Maar ik heb het ietsje anders uitgedrukt. Het is plastisch gedrukt. Ja, ja, er zijn natuurlijk wel uh, schandalen naar boven komen. Onder andere ook uh, door u. Uh, waaruit bleek dat justitie zich niet altijd aan de regels hield. Maar u denkt dat het nog veel erger is? Dat er nog veel meer gebeurt? Ja, ik denk dat het erger is. Een van de allerergste dingen vind ik altijd uh, uh, als officieren van justitie ontlastend materiaal achterhoudt. Als iemand vervolgd wordt en er wordt alleen belastend materiaal ingebracht... en niet ontlastend materiaal, dan vind ik dat heel erg slecht. Daar ben ik heel vaak tegen opgelopen... maar het is heel moeilijk om dat te kunnen achterhalen en ik merk ook dat er een soort cultuur is bij het Openbaar Ministerie, dat als je daar dan achter komt, dat dan niet de kwaaien die daar dan achter zitten, dat die ook daadwerkelijk stevig worden aangepakt zoals bijvoorbeeld wel in de advocatuur plaatsvindt daar worden, daar zitten heel veel ja, toch wel relatief veel mensen in het verleden zijn er fout in gegaan en die worden er ook uitgekieperd. Maar wil u eigenlijk dat mensen naar u toe komen om te zeggen, nou Nico, inderdaad, ik weet het, dit is er gebeurd, een soort klokkenluiders vraagt u eigenlijk naar u toe te komen. Ja, nou, Dat is mooi meegenomen, als er mensen vanuit het Openbaar Ministerie, kijk, laten we of één ding nog duidelijk gezegd zijn... we hebben een openbaar ministerie in Nederland... waar we trots op kunnen zijn. Dat hard, met hard werkende, integere officieren van justitie. Maar die dat moeten ze allemaal zijn. En op het moment dat blijkt dat dat niet zo is... bijvoorbeeld doordat men bewijs, ontlassend bewijs achterhoudt... dan moet dat uh, hard aangepakt worden. Ik denk dat dat uh, een, een tipje van de, uh, van, de, van de sluier nog maar is geweest. Hm. En uh, die hele sluier moet wat mij betreft omhoog. En als mensen uit het OM naar mij toe willen komen... om dat mij dat te melden, dan kunnen ze dat... Uh, uh, vertrouwelijk doen. En dan kunnen we weer gaan zien wat ze ermee gaan doen. Nou, ik ben benieuwd wat het oplevert. En u mag hier weer komen vertellen, uh, als, als het het geval is, dat het wat oplevert. Maar we gaan zo doorpraten over aanzien van justitie... aanzien van de advocatuur... over de aanpak ook van de georganiseerde misdaad. Maar eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven... nadat ze googelt op uw naam. O oh, jee. Doem, doem, doem. Oh, one, two, three, four. Doem, dam, doem, dam, dam. Zeven uit een katholiek gezin Wantrouwen tegen de macht Zat er al vroeg in Want zijn pa zat in het verzet En werd verraden in de oorlog Men zwijgt erover, maar verklikken Wordt eruit gerost Nico gaat keurig opzij Voor je op straat Je mag bij hem voordringen Als hij bij de bakker staat Maar hij brult als een leeuw In het belang van zijn cliënt Met twee gestrekte benen Als het OM dienstrechten schendt. Verbeter voert hij fiek die fucking overheid dat, dat, dat, met de megazaken in de media. O, schuld of onschuld staat pas vast met het bewijs. Fuck die rottelende crime-reporter en de telegraaf. Een dwerg met opgestoken middelvinger staat op zijn bureau. Waaraan hij in dossiers duidt uren schrijft aan een pleidooi. Naast die dwerg staat vrouw Justitia. Zij weegt een grammetje kook. Melkpoeder natuurlijk. Dat is de hele joe. Dealers en moordenaars vinden hun weg. Naar de zware jongensmaatschappij, maar verklikkers hebben weg. Zedendelinquenten, delinquenten, die zoeken het maar uit Want daar trekt hij de grens tussen monster en schaf uit. Zijn woeste zee met bliksem, oorlogsvliegtuigen, boten Onderdrukte hij vroeger met whisky drinken en roken Nu mediteert hij elke dag met militaire discipline Zo blijft hij een lean, Min strafpleitingmachine. Hij zegt steeds dat hij saai is, dat hij het liefst alleen is Zijn cliënten noemt hij zonnestraaltjes En zijn diefjes waarvan hij koekjes krijgt en geurtjes en ook een BMW, Maar die mag je natuurlijk niet aannemen, nee. Noem Meijering, maffiamaat. En hij ontsteekt in woede. Getapt, gevolgd, genaaid. Nico is altijd op zijn hoede. Het liefste loopt hij in zijn eentje urenlang door Duitsland. Is met zichzelf in harmonieuze Einzelgang. Milou van Bodengraven, Vera K. En Susanne Mathijs over mijn gast, Nico Meijering. Wauw. Klopt het ook? Ik vrees van wel, ja. Ik heb, <laughs> he, het klopt allemaal, ja. Waarom vrees? Nou, nee, nee. nee ik het vrees klopt. het niet. Het klopt. Okay, allemaal. Het klopt. Ja. Ja, u maakt uh, lange werkdagen. Uh, lezen we ook. Uh, en, uh, horen we net in het lied, dan gaat u ook nog in uw eentje wandelen. Ziet u ook uw vrouw en kinderen nog wel eens? Jazeker, want uh, daarnaast doe ik niet zo gek veel. Moet ik u eerlijk wel bekennen. Naast niet... wandelen, gezin en werk? Ja, precies. Ik ben veel thuis. Een ongelooflijke huismus. Ik heb ook een hekel aan, zoals het zo heet, uh, rogatorencommissies, Waarbij je met, uh, met rechters en officieren van justitie... moet je dan naar verre landen gaan. Daar doe je liever niet ik... dan mee? Nee, dat laat ik het liefste over aan mijn collega's. Ik ben, Wat dat betreft, zoals er net al werd gezongen... eigenlijk oerzaai, maar vandaar ook wel... dat mijn leven vrij snel heel opwindend is. Ja, dan als je saai bent, is al gauw iets op winnen. Precies. Ja. Ja. En, en u noemt uw, uw cliënten uh, niet alleen vriend, maar, maar zelfs uh, hartediefje. Dat soort termen. Ja, dat heb ik ook wel eerder uitgelegd. Hè. Dat is uh, eigenlijk een beetje provocerend bedoeld. Omdat ik uh, een paar jaar geleden, of in 2006 was het alweer... Uh, toen ben ik in beeld gekomen omdat men dacht dat ik vertrouwelijke informatie... die ik van politieambtenaren zou hebben gekregen... dat ik die doorspeelde naar mensen uh, die men voor boeven aanzag. Dat zou dan niet mogen. En, uh, uh, Want u was er niet professioneel met ze bezig... maar u had inderdaad een amicale relatie en zou ze nou, helpen? Nee, ik zou informatie hebben doorgespeeld... en men had telefoons, uh, telefoongesprekken afgeluisterd. En dat mag niet hè, met advocaten. Dat is ook wel gebleken in het grote Hells Angel-proces... Ja. Maar men had daar iets bij bedacht... dat als ik vriend zei tegen een cliënt... en door de jaren heen krijg je echt wel een, niet alleen een zakelijke band... maar dan spreek je elkaar ook wel eens anders aan... dan dacht men, hé, hey, kijk, dat is dus geen... Uh, vertrouwelijk advocatengesprek. Want hij zegt vriend. Ja. ja, dat is natuurlijk flauwekul. Het is aan mij om uit te maken wanneer, of hoe ik iemand noem, hoe ik een cliënt noem. En het is ook aan mij dus u uit te maken. Je eigenlijk gewoon justitie nou, ik met vind die dat, Ik vind dat in die zin, uh, ja, het is altijd een beetje. Uh, uh, als ze meeluisteren, dan kunnen Waarom ze. Maar wel vanuit gaat? Daar ga ik altijd vanuit dat men meeluistert. En uh, dan kunnen ze uh, meeluisteren. En dan kunnen ze ook weer terugdenken aan die zaak ja. uh, van die Hells En dan kunnen ze ook weer weten dat ze daarom niet het Gesprek, uh, mogen meeluisteren en mogen behouden ook. Nee, maar u hebt wel, u zegt het... als je met zo'n cliënt werkt, dan krijg je ook een relatie. U hebt wel respect voor uw cliënten. Ook al zijn heb... het soms moordenaars of witwassers of drugsdealers. Of... Nou, het is heel erg belangrijk. Kijk, ik heb natuurlijk nooit respect voor uh, de daden... waarvan men verdacht wordt. En al helemaal niet als ze het ook daadwerkelijk hebben gedaan. Ik heb vaak overigens wel, tot op grote hoogte kan ik begrip opbrengen... voor dingen die zijn gebeurd. Maar dat neemt nog niet weg dat het strafbare feiten zijn. En dat je dan dus ook uh, straf uh, kunt krijgen. Um, het, de andere kant is ook is dat ik in de media natuurlijk heel vaak... en dat snap ik ook wel, eenzijdig belicht zie uh, hoe iemand zou zijn. Iemand wordt al vrij snel een topcrimineel genoemd. En dan vind ik het ook wel eens van belang om daar wat tegenwicht aan te geven... door ook uh, ja, iets meer van de mens... Ja, hoor mij nou. Maar de mensen achter de cliënt. Mm. Uh, om die wat meer te belichten. En het zijn vaak hele uh, ja, leuke mensen. Het zijn ook uh, mensen om plezierig mee te werken. Die misschien wel vreselijke dingen hebben gedaan. Maar daarnaast... Dat, dat kan onder omstandigheden, kan dat het geval ja. zijn. Ja. Laten we het over, ik zei het, het aanzien van, van de rechtsstaat. Eigenlijk de advocatuur, uh, uh, de relatie ook van advocatuur en, en, uh, en pers. Want deze week was u in de rechtszaal niet voor een cliënt, maar eigenlijk voor uzelf. U had een kort geding aangespannen tegen misdaadjournalist John van Heuvel van de Telegraaf. Die had u uh, en uw partners uh, maatjes genoemd. Dat, dat, dat is te erg, dat gaat te ver? Ja, dat is zeker te erg. Um, kijk, een reputatie die bouw je, daar uh, heb je jaren voor nodig om die op te bouwen. In mijn geval 5, 26 jaar. En die reputatie kan in enkele momenten kan niet geknakt worden. En daar ging het ons echt te ver. Uh, we hebben niet zulke lange tenen, uh, je moet ook tegen een stootje kunnen. Uh, want dat zeiden uh, veel mijn, mensen mijn, ook, he, joh, mijn, maak je niet druk. Uh, nou, mijn goede vader zei altijd, als apen hoog klimmen, dan ziet men dan billen glimmen. Dus daar, uh, daar, daar moet je ook wat mee, daar moet ja. je tegen kunnen. Maar er zitten wel grenzen aan. En vandaar dat we uh, de heer Van de Heuvel hebben gevraagd om dat niet meer te doen. En dat heeft hij ook toegezegd. En daar ja, maar waren u, we natuurlijk u heeft heel een blij deal mee. met hem gesloten, begrijp ik. Die rechter hoeft niet eens een uitspraak te doen. Hij noemt u geen maffiamaatje meer, ook geen raadgever van beroepscriminelen. Nou kan ik me bij het eerste wel iets voorstellen... maar de tweede raadgever van beroepscriminelen, dat mag je ook niet meer zeggen? Nee, omdat ik geen raadgever van beroepscriminelen ben. Ik, je bent uh, toch de raadsman? Ik ben raadsman. Wat en is het verschil dan? Dat staat voor datgene wat ik doe met mijn partners en andere collega's. En dat is dat ik mensen bijsta die verdacht worden van strafbare feiten te hebben gepleegd. Ja, dan geef je en toch en verder. Ge, dan geef ik in, uh, in, wat dat betreft, geef ik raad. Ja. Als je zegt raadgever van de onderwereld... dan is het net alsof je een soort bent. Nee, van beroepscriminelen mag je niet meer zeggen. Ja, nou, maar dat bent u toch? Nee, raad, ben ik een beroepscrimineel net, toch? Nee, u bent raadgever van, van beroepscriminelen. Ja, maar alleen als zij verdacht worden van strafbare feiten... en alleen in dat kader. En ja. niet meer dan dat. En dit, maar dat dit, zei hij toch, zo bedoelde nee, je dat toch? Ja, wat iemand bedoelt, dat is altijd weer een, een heel ja. verhaal. Hè. Maar wat, hieruit, wat mensen hieruit zouden kunnen... Opmaken is dat mensen uit de onderwereld voortdurend naar mij komen en die zeggen: van, Hé, hey, hoe kan ik eens mijn geld gaan witwassen? Hoe zou ik eens een keer een straffe feit kunnen plegen? Dat heeft hij niet gezegd. Hoe zou ik eens een keer een feit kunnen plegen? Nee, ja. maar sommige woorden kunnen die lading in zich houden. Vandaar dat wij gevraagd hebben of je dat niet meer wil doen. En daar heb je toegezegd en daar zijn we heel blij ja, mee. Ja, en bijvoorbeeld, meest vooraanstaande advocaat van de onderwereld, dat mag wel. Nou ja, we kunnen van alles gaan uh, roepen. Nou ja, Meester, zo, zo wordt u omschreven in Vrij Nederland nou namelijk, ja, dan ben ik, Dan ben ik in ieder geval niet een raadgever... die uh, meer raad geeft dan alleen uh, verdediging uh, van mensen... die gezien worden als behorende bij de, uh, de, de, de topcriminaliteit. Of hoe noemde u het precies? Mm, nou, nou ja, kijk, want, het is, andersom werkt het ook. Hè? Uh, de deal met John van de Heuvel houdt ook in dat u... zonder feitelijke onderbouwing niet meer zal beweren... dat hij van de Heuvel criminelen tipt. Hè? Dat, dat is ook onderdeel van de deal heb ik begrepen. Dat was ook niet al te moeilijk om dat te gaan beloven... omdat we dat ook nog nooit gedaan hebben. Dus ik kan, uh, ik kan ook ik... nu bij deze kan ik u be beloven... Dat, dat u dat, u ik... dat niet mis wilt Nee, dan. Dat, dat, dat ik nooit zonder feitelijke grondslag ja. zou zeggen... dat u nou ja, een moordenaar bent. Daar zegt u, dus zonder, feitelijk, zonder feitelijke grondslag. Had dat er niet ook bij John van Heuvel in moeten staan? Want als hij met feitelijke onderbouwing aan kan tonen... dat u een maffiamaatje bent... Dan mag hij het zeggen. Dan mag hij het zeggen. Natuurlijk. Goed, oké, okay, dus dat wel. Maar gelukkig is, het is van, van Heuvel de... erin gestonken. Dat die formuleing bij Nee, hem van Heuvel is er niet ingestonken. Oh. Nee hoor. De zijtbel is voorlopig begraven. Uh, in ieder geval, nou, ja, dat, dat veronderstelt een beetje dat er strijd was. Ik denk dat die van onze kant er niet was. Maar uh, zoals het nu is, is het goed. Want u, u, u krijgt ook nog even een akkefietje voor de tuchrechter... met zijn werkgever De Telegraaf. Ja, en, uh, en de RTL Boulevard. Ze ja. hebben een klacht tegen mij ingediend. Die beschuldigen uh, eigenlijk, laat me zo zeggen... u heeft Bram ex-advocaat, beschuldigd van het lekken... naar die twee media. Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat uh, was een verwijt uh, dat gemaakt werd door mijn cliënt mevrouw Estelle En dat Cruijff. heeft u alleen maar herhaald? Nou, dat verwoord ik namens haar. In, en, de, pers. Uh, ertoe, uh, in de pers? Dat heeft ertoe ook in de pers geleid dat er een klacht is uitgegaan... tegen de heer Moscovic, namens haar. En... Uh, Soms komt er uh, mediabelangstelling, zoals u weet. Ja, maar wat, wat en dan is te bewijzen ook, dat hij dat gedaan heeft? Maar heeft u bewijzen daarvoor? Nou, er zijn uh, hele sterke aanwijzingen voor. En ik denk dat ik het ook kan bewijzen, ja. Oh, dat zult u dan gaan doen voor de tuchtraad. Dat moet nog komen. Die, die, die, die, die klacht moet nog, dus namens mevrouw Kruijf... moet nog komen bij de, bij de tuchtrechter. Ik denk dat het ook niet al te lang meer zal duren. 12 november, En hè? daarnaast is het zo dat de Telegraaf en RTL Boulevard... tegen mij weer een klacht heeft ingediend omdat ze het niet leuk vonden... dat ik zou hebben gesuggereerd dat meneer Moscovici dat heeft gedaan. ja. Ja. Goed, we wachten dat af. Want, want, 12 november is daar. 12 november, wellicht tegen die tijd weer. Laten we het hebben over de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit van dit kabinet. Uh, staatssecretaris Steven, minister Opstelten... die willen die georganiseerde criminaliteit hard aanpakken. Uh, onder andere door meer gebruik te maken van uh, criminele kroongetuigen... en van uh, criminele infiltranten. Uh, dat is u een gruwel, geloof ik. Ja. Dat kunt u eigenlijk best ook wel zo zeggen. Yeah. Kijk, in een rechtsstaat, en zeker die als de onze... Eh, moet je altijd een, een midden zien te vinden... tussen enerzijds eh, vermeende boeven eh, in achterbakken te gooien... en ergens een eh, nekschot te geven en weg te duwen. Eh, dat is één mogelijkheid. Of de andere mogelijkheid is dat je die op een, een rechtsstatelijke manier aanpakt. Daar zijn regels voor. En dan moet je ook weer het midden uh, gaan vinden... dat je niet iedere burger dat je die uh, zomaar achter uh, slot en grendel brengt... zonder proces of met een heel slecht proces. Maar dat wordt toch ook niet voorgesteld? Er wordt steeds meer voorgesteld. Er mag in Nederland al ongelooflijk veel. Uh, veel meer dan in omringende landen. Er wordt het meest afgeluisterd. Er mag zelfs in huiskamers worden afgeluisterd. We hebben al de kroongetuigen wat ons strafproces kapot maakt. En nu gaat men weer met iets komen... waarvan al beproefd gebleken is dat het niet gaat werken. Dat is dan die burgerinfiltratie. Nou, dat corrumpeert ontzettend. Proefden, u bedoelt, bij de irt affaire bleek dat het misging. Die ja, gingen mis. hun eigen gang. En onder toezicht Kijk, mijn, van politie handelden ze in... Precies. In, uh, mijn haas, stelling uh, is heel simpel. Je moet nou juist niet je gaan bedienen van middelen... Die, uh, waar boeven zich van bedienen. Uh. Je moet ook niet met boeven gaan samenwerken. Dat nou, moet ja, dat je wordt, nooit doen. Er wordt we wel gezegd, in tegenstelling tot in de tijd met de IRT. nu gaat het veel gecontroleerder. Het mag alleen maar met toestemming uh, en onder observatie van... de Procureurs-generaal uh, uh, en minister Opstelten... moet ja. zelf altijd toestemming geven. Kortom, dat is niet vergelijkbaar. Nou, ja, dat is wel degelijk te vergelijken. Allereerst, minister van Opstelten, die heeft volgens mij geen idee... Die wordt uh, aangestuurd door officieren van justitie. En daarvan is nou gebleken dat die daar niet mee om kunnen gaan. En dat uh, het grote probleem is is dat er nou juist een rechter aan te passen... zou moeten komen, uh, als je al zoiets zou willen invoeren. En dat wil men ook al niet uh, invoeren. Dus ik maak, grote maak daar grote zorgen om. En je ziet ook overigens dat steeds meer ons in ons strafproces... de rechter steeds meer wordt, eruit wordt geschaakt... en het wordt overgelaten aan politie en justitie. Maar er heeft, dat is iets je blijft uiteindelijk niet... degene die toch moet oordelen. Nou, heel veel dingen, dat moet u maar eens lezen... heel veel dingen zullen... In het geheim moeten blijven. Uh, dat kun je allemaal keurig netjes teruglezen in de voorstellen van, uh, van Opstelten. Die, uh, die niet als ze uiteindelijk in de rechtszaak gebruikt willen worden en, en de rechter dan, daar een oordeel over ook moet Ook dan uh, wordt het, uh, moet het onthouden worden aan de verdediging en aan de zittingsrechter. En aan de uh, rechter om, om te zeggen of hij dat accepteert. Uh, ja, nee, maar het zal dus aan de rechter dan ook onthouden worden, omdat er dus een aantal trajecten in zitten die geheim moeten blijven. En dat is iets wat je denk ik niet moet willen. Overigens nog één laatste ding daarover. Kijk, je wil uh, criminaliteit tegengaan. Um, ik voorzie hier dat heel veel Boeven hier handenvrij wat naar uitkijken... want dan kunnen ze weer fijn met de, samen, of met de overheid gaan samenwerken... om drugs te gaan invoeren. Net als in de IRT-affaire. Ja. IRT Ander punt is, is dat het allemaal veel grimmiger gaat worden. Je zult ook zien dat de paranoia nog meer toeslaat. En er gaan veel meer lijken vallen. Hè. Ja, men, maar, gaat, uh, men gaat uh, vermoeden dat iemand een, een, een dubbelfluit is. Zoals we dat ook wel noemen. Dus er gaan veel meer lijken vallen. Nou, dat, is, dat ben ik eigenlijk helemaal niet zo... Het voor. gaat aan voor rechts werken, zegt u. Nou, u, u, u, u zegt het. Er is georganiseerde criminaliteit in Nederland. Opstelte wil dat aanpakken. Hij ja, is dat zo? Niet. Hij heeft het zelfs over ondermijnende criminaliteit. Ja. Kijk, dat is U, ook weer zo mooi. Is uw stelling dat er geen georganiseerde criminaliteit in Nederland is? Nee, mijn stelling is, waar baseer je het op dat er sprake is van ondermijnende criminaliteit? Nou, op, op criminaliteit. bijvoorbeeld rechtszaken die geweest zijn, waar mensen voor dat zijn voor of georganiseerde drugshandel of Zeker. moord. Ja, maar criminaliteit is er altijd. Die uh, ja. is er al zo lang als de mens bestaat. Ja. Nu heeft men het weer over ondermijnende criminaliteit. En dat is een prachtig middel in Nederland. Dat is angstzaaien. He, we hebben die, die man uh, met... Uh, maar criminaliteit werkt nee, maar bijvoorbeeld ondermijnend samenleving? Nee, ondermijnende criminaliteit. Daar heeft men over dan denk ik van Welk onderzoek draag jij nou aan, of draagt u aan... want het is wel de minister natuurlijk... om te zeggen dat het allemaal ondermijnend is? Is moord Kijk, niet ondermijnend voor een samenleving? Nee, moord is, is ondermijnend voor de betrokken persoon. Het is uh, ontwrichtend. En voor het gevoel maar van is iets... veiligheid bijvoorbeeld in de samenleving? Zeker, zegt... liquidaties in de die buurt. Zeker, de en daar hebben we allemaal middelen voor. Die liggen allemaal in de wet vast. En dan kun je wel tot het einde doorgaan door angst te zaaien. Want dat is wat onze minister doet. Kijk, Wilders die doet het, hè. die angst zaaien. Want het, dat werkt altijd goed, dan krijg je veel stemmen. Voor de angst voor de islam. En wat onze regering doet. is angst creëren rondom. de zogenaamde vermeende ondermijnende criminaliteit. Nou ja. Heeft u ooit een onderzoek gezien. waaruit ja. blijkt, blijkt dat het ondermijnend is? Ziet u hier al.? Nou ja, je hebt het onderzoek... Ziet u hier al panden. die ja, gelukkig panklen, niet. Het is hier gewoon wankelen. helemaal gezellig bij gaan ontvallen? Nee, maar. Uh, of baseert trok. zich ook op onderzoek. van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Hij zegt. we hebben. voor zover wij weten. dan zoveel. Uh, 100% van die georganiseerde criminaliteitsorganisaties, dubbelop. Hij zegt, maar, en we pakken nu maar 20%. Dat is veel te weinig. Dus hij baseert zich op onderzoek. Ja, nou ja, goed. Het is dus nou net wat ik zeg. Als je 100% wil pakken, dan moeten we ook het leger gaan inschakelen. En moeten we ook uh, twee derde van, uh, nee, dat, van het parlement inschakelen. Hij realiseert zich dat dat niet haalbaar is. Hij zegt, ik wil minstens naar 40%. Dat is als overheid ja. toch wel een verantwoordelijkheid die je minstens moet nemen. En daar moet je middelen voor gebruiken die beschaafd zijn. En die dus niet gaan leiden tot nog ergere... Uh, uh, uh, uh. Uitspattingen zoals we die hebben gezien met de vorige IRT. Je moet zoeken naar middelen die werken en niet middelen gaan gebruiken die niet gaan werken. Sterker nog, die het alleen maar erger gaan maken. We lopen tegen onze grenzen van de mogelijkheden op. We zien het gebeuren, we zien die organisaties, we hebben ze in het vizier, maar we kunnen ze niet pakken omdat we bijvoorbeeld niet zo'n criminele inventarisatie nou, hebben. Gebruik dan, is, uh, ga dan meer geld vrijmaken voor meer politiemensen, voor meer rechters, uh, voor, uh, voor meer officieren van justitie en pak ze dan op die manier aan. Maar ga dan nou niet met criminele samenwerking want je gaat zelf ook vuile poten krijgen. En u, de, u vertrouwt dan niet op het uiteindelijke oordeel van de rechter... dat hij zegt, luister eens zoals jullie, justitie, dit hebben aangepakt... dat keur ik niet goed. Ik vertrouw de Nederlandse rechter heel erg. Euh, zeker vergeleken met omringende landen. Ook daar mogen we zeer trots op zijn wat we hebben. Maar als we een wet gaan krijgen waarbij de Nederlandse rechter... wat ik zojuist al heb aangegeven, er steeds meer uitgeschaakt gaat worden... zoals het ook al gaat gebeuren met de kroongetuigen... dan... Euh, worden we dus overgeleverd aan crime fighters die helaas de verleiding niet kunnen weerstaan om grenzen over te gaan... die ze niet over zouden moeten gaan. Hmm. Nou ja, kroongetuigen, in, de, in die beruchte uh, liquidatiezaak die ook nog loopt... heeft de rechter uiteindelijk een groot deel van het verhaal van de kroongetuigen... als geloofwaardig geaccepteerd. Ja, die zaak die ken ik wel een beetje, ja. ja. Uh. Ik ben bang, ja, ik begin er nu zelf over, is mijn schuld. Maar dan gaan we niet meer redden, want ik zie ja. nu eens de tijd lopen. Maar ik nodig u graag nog uit, want er is nog veel meer te bespreken. Dank tot zover. Nico Mering. Ah, bon. Zondagmiddag op Radio 1, de Perstribune. In gesprek met Hanneke Groenteman over de kunst van het interviewen. Heel goed luisteren en vooral heel goed luisteren naar wat mensen even zomaar uit hun mond laten vallen. Dat je denkt. hé, hey, waarom zeg je dat nu? Oudschaatser jaco jan Leeuwang over het NK afstanden en de nieuwe Almeerse schaatstempel. Ik heb hier echt van gedroomd dat je een plek hebt waar je kunt wonen, sporten, kunt trainen. Dit is een perfecte plek daarvoor. En natuurlijk kassie kijken en op het antwoordapparaat vragen van luisteraars over. Over de media. Wie weet, kunnen jullie hier eens eventjes wat aan doen? De perstribune, zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Mijn bejaarde buurman wordt verzorgd door zijn dochter. Maar als ze langskomt, eindigt het altijd in ruzie... of maakt ze dingen het stuk uit frustratie. Wat kan ik doen? Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf...